We beginnen de zogerles 266, op de pagina Resh Kaf Alf. Mamar pikuda Asira. De mamar dit, het tiende het tiende Voorschrift. De regel 3. Van de tekst. Van de Zohor zelf. Ot resh lamet sein. Pekud, pekuda as ira le anhat filin ule ashlama garme. Bij die Yukna ila. Kijk nou wat we leren hier. Kijk nou wat we leren hier over um, het voorschrift, het tien, de tiende voorschrift in het uh, geestelijke is te dragen het Dat is wat wij geleerd hebben tot nu toe in de Priët Schaim. Let op hoe dat uh, Gepaard gaat met wat wij. Wij waren dus. We hebben dat afgemaakt, dat geheel. wat, wat, wat we hebben geleerd van het En let op wat, wat we leren hier. Bekuda asira, het, het, het tiende voorschrift is. aan gaat vielen om het vielen aan te leggen. Het te leggen. Ule ashlam adarme en zichzelf darme heel maken. Bet jukna ila a. Naar het hogere beeld. Regel 3. Dichtief. Weivra vrij Elohim Adam, het zijn dat geschreven staat. En elokim schiep de mens naar zijn celem, naar zijn beeld. En dat, dat zie je, je ziet dus dat woordje tselem, wat we ook regelmatig tegenkomen in andere, andere, andere studieonderdelen, dat woordje tselem, dat dus oorspronkelijk komt van dit vers uit de Torah naar, het, naar zijn beeld. En dat is inderdaad tselem, we zullen leren in deze oot, we zullen ook leren, wat is die celum? Normaal had ik jullie dat vertaald als morgen, Maar we zullen van dichtbij leren wat betekent celum, het beeld gods. Zoals men dat klassiek vertaald. Patagwa maar, rachecha, alecha, kakarmel hij opende en hij zei dus wie nu aan het praten is in dat zoger die opende en hij zei en die hij citeert citeert een een vers uh, van Shir van de hooglied. Rosacea, ke Carmel. Jouw hoofd is uh, op jou, op, op, op jou als Karmel als Karmel als de berg Karmel Vierteen. Hai kra ukimna. Hier staat een punt en volgens, en zoals hij dat anders vertelt, zou het liefst hier, zou het uh, misschien in komen moeten zijn. Weet maar, Awaaleraaschale, gake karmel, daar, resche, a. De volgende pagina, reschkaf, bed, de bovenaan de eerste regel, tviel in de resche. שמע דמאלקה ולאה קדישה גווה באת ואנרשימין קול 2 אוט וקוט פרשאת חדה שמע קדישה גליפה בסידור דאת ואנקדקה יות קול קול opletten het horen bij de sectie wekeren troch naar de folie pagina Oh, luisteren en horen. Kijk wat wij doen met de zoger het, het is het diepste, goed opletten op wat ik probeer te zeggen. Het is het diepste geestelijk, geestelijke meesterwerk. Uh, ja, meesterwerk. Ja, waarom is het meesterwerk? Kom van de meester. Ja, komt van Hashem. Die is meester. Hij hey, heet meesterwerk. ...dat is het diepste meest, uh, geestelijke meesterwerk... Uh, ...van alles wat aan de mensheid gegeven wa was. Er is niets wat dieper is. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. En natuurlijk is er ook nog Sefer uh, uh, boek, Yitzhira... ...het boek der schepping. Maar het is ook weer alles... ...is eigenlijk erbij afgeleid van de zoger. Je kan zeggen ja... Sefer Yitzhak van Abraham is nog eerder eh, geschreven dan eh, gegeven aan de mensen dan Zo, de Zorger. Hoe dan ook, alles, zit, ver, alles is vervlochten in de zoger. Alle heilige boeken zitten in de Zorger. En natuurlijk, zoger is ontleend, uh, is de, het commentaar op de Torah, duidelijk. Maar de Torah kunnen we absoluut niet begrijpen. Dus daarom zeggen we dat het boek ter boeken is de zoger, Duidelijk. Want anders, de Torah kunnen we niet begrijpen zonder zoger. Daarom zeggen we dat de zoger is het diepst, het meest geheime boek der wereld. En dat is ook de zin ervan dat wij elke week een stukje verder daarmee vorderen. Langzaam, met moeite, er doorheen komen in de eerste lezing. Uh, het is werk wat wij doen. En uh, de mens in onze wereld is... Uh, eigenlijk leeft in oppervlakkige dingen en door de oppervlakkige oppervlakkigheid van het bestaan eigenlijk, wat is nou uh, dit bestaan van ons hier we hoeven niet eens hard te knokken voor ons bestaan ja, zoals in oude tijden moest men ook veel hard fysiek ook werken om uh, brood op planken te brengen om ...zich te voeden en zijn of haar gezin te voeden. Het is niet ook niet dat, is dat kennen we ook niet. En alles is tamelijk gemakkelijk. Het, natuurlijk, het gevecht, de, de gevecht met, met uh, de Citra Agra... ...is daarmee niet minder geworden, maar juist meer geworden in onze tijd. Want wij zijn gekomen bij... In de tijd van de komst van de Mashiach. Vlakbij de komst van de Mashiach. De wijen van de komst van de Mashiach. Als het ware de wedergeboorte van de wereld. Is uh, vo, uh, voelbaar. Alles uh, als het ware beeft. Alleen we moeten een oor daar, daarvoor hebben natuurlijk om dat te horen, zoals de eh, en niet zijn, zoals in elke generatie, eh, altijd eh, is er iemand die, een of meerdere, die aanwezen op deze komst van de, op deze bevingen, ja, die veel dieper liggen dan de aardbevingen enzovoort, en men lacht zij uit, zoals in de tijd van eh, nog enzovoort dat wij moeten wel oor ernaar hebben en om oor te hebben voor het geestelijke moeten wij regelmatig elke week een iets doen aan die zorg om ook van die oppervlakkigheid van ons bestaan eh, ook in binnen die oppervlakkigheid van ons bestaan toch wel plaats te geven in ons innerlijk om in de diepte te gaan. Want anders, hoe kunnen wij, wij die zitten in dit land, in dat uh, lekker land waar wij zitten. Vroeger, wij spreken alleen van dit land of nou België. Nou, ook niet minder lekker. Nou, als we hier zitten, hoe kunnen we in diepte, gaan, in diepte gaan? We kennen hier geen, uh, uh, zeg je dat, uh, andere vervolgingen, verschrikkelijke vervolgingen. Het enige, de enige die ons vervolgt is onze eigen. Citra in binnen onszelf. Maar ook dan, omdat het bestaan van ons is zo oppervlakkig, dan letten we ook niet daarop. Een mens is al gewend om dingen te doen, een klein beetje zondigen. En dat klein beetje zondigen vind ik niet erg. Duidelijk, omdat dit is geen grote zonde. Een beetje zonde van dit, een beetje zonde van dit. Een beetje zoals men dat, zo dat heet, afaar, zoals het dat heet. Alleen maar de, als het ware de, een, een as van uh, de zonde. En dat is als het ware niet zichtbaar, niet voelbaar voor ons meer. En daardoor voelen we ook en misschien niet zo krachtig die vervolgingen, achtervolgingen van die citra ager En dan komen de maanden van september, oktober. En dat zijn maanden die kouder, kouder worden en donker worden. En dan gaan we wat meer voelen. Maar in principe gaan we niet in, in de diepte. Nee, er is geen reden, er is geen uh, manier hier in, in, in onze tijd om ook echt, echt werkelijk uh, tot bezinning te, te komen. En natuurlijk, dan krijgt, krijgt men ieder op zijn eigen... Plaats en tijd, nu uh, en dan klappjes, klappen van de schweipen, dan word je weer wakker. Maar anders, ook dan voor tijdelijk, dan gaan die klappen weer um, worden die klappen verlicht en dan vergeet je weer. En, en wie kan een mens dan brengen tot het uh, willen verdiepen binnen? Zijn eigen kilim te gaan. En wat is nou prijzenswaardiger dan. Uh, je eigen kilim te gaan ontwikkelen en brengen in overeenkomst met. De wil van Hashem. Wat is nou. Wie is nou dichter bij jou dan jouw eigen kilim. En dat is uh, van voor dit doel is natuurlijk van onschatbare waarde, het leren van de zorg. De regel drie, onze oorspronkelijke pagina, na de punt. Ja of niet, of? Had ik nog het niet, nog niet verteld. Patagwa nee. uh, Amar, hij opende en hij zei. Nee, heb ik dat al, al, al, al, ge, al uh, vertaald. geloof ik. Nee? Huh? De derde regel na de punt. Patagwa Amar, hij opende en hij zei. Wie diegene de, wie die het woord houdt. Rascha, ke Carmel. Jouw hoofd is. Boven jou of op, op jou staat als Karmel. Ja, als een berg Karmel. Uh, in Israël, ja, in het land. Uh, daar is de, de, de berg Karmel, veertien. Haïkrau ki, o Kimna, dit vers hebben we geleerd. Weet waar? En uh, het is gezegd, het is dus uh, uh, uiteen, uiteen, uh, gezet... dat. Dus dat is, wat we hebben dat geleerd en uh, uh, besproken. Ik kan het zo zeggen. Maar, let op, hij zegt, bedoel dan, dat vers hebben we geleerd. Hij bedoelt, het, het eerste stukje, dat, het vers van de Torah. En Elohim schiep de mens naar zijn beeld. Maar. Dat, dat stukje vers van Shir Hashirim, van de hoofd, het hoofdlied, het hooglied. Ja, dat zegt hij, maar dat vers, Roshchad, jouw hoofd is boven jou als karmel, als berg, als berg, de berg karmel. Wat is dat? Hij zegt, daar is Sheila, ah, let op, dat is het hoge Hoofd, de volgende pagina. Reshkav bij de eerste regel. Let op, verder. Tvielen de resha. De tvielen van het hoofd. Ja, zoals we dat zeggen, we hebben dat geleerd in, in uh, Priët Schaim. We noemen dat tvielen de roche. En hier is het, hier is het, in het Ramei is tvielen de resha. Tvielen van het hoofd. En kijk nou wat die ons vertelt over dit vierde van het hoofd. Shmada Malkaila, de naam van de hoge koning, hoge heilige koning Jood, he, ke, waf, he. Ja, de naam van de Hawaia en de naam die bestaat uit vier letters. Let op. weten we atwan Regimen en in de beaat van regimen in de letters, in de letters. Kol, Oot, twee, we, ot, parasha, elke letter van deze naam is één, parasha is één fragment in de, in dit Ja, in de tvielen hebben wij, in de tvielen, de shalirons, nog. We hebben daar vier fragmenten uit de Torah. En die vier fragmenten die overeenkomen met elke letter van de naam Hawaii. Smakend is Galifa, dat is de heilige ingekerfde de, de helige naam ingekerfd in de orde van de letters naar behoren. Punt. We tanan tanan. En we hebben, uh, we hebben nog dat niet geleerd, niet gelezen. Ja? We staan aan de volgende pagina, Resh, Gimme. De eerste regel, Kishem, Hawaii. En goed kijken naar dat derde woord, die uh, eigenlijk een uh, nog verkortere vorm van de naam Hawaii weer weergeeft. We hebben nu in dan dat. We waren nu en dan dat tegengekomen, deze naam. Dat is hetzelfde woord als Hawaïa, wat, wat staat in de eerste regel van de vorige pagina. Zie je dat? Joodke, wafke, dat vierde woord voor het einde van de regel. En hier hebben we een andere vorm van dit woord. Alleen maar jud, dubbele aanhalingstekens uh, en Jood. Waarom is het een keer zo, andere keer zo? Dat mm, durf ik nu niet. Er is geen te om in details in te gaan. Okay. Maar je kan het dat en kan het ook dat tegenkomen. In plaats van te schrijven Youth of uh, Hawaii doet men dat op deze manier. Kishem Youth, Youth, oftewel Youth K, Nikra alecha, waier u mimcha, eilind, filind, recha, de inon schmakadisha, de besidura de atwa. Atwa. De vorige pagina, het laatste woord in de regel 2. We hebben geleerd, en nu deze laatste, laatste pagina, laatste waar we, waar we, dat is de regel, Pagina Reschkaf, Gimel, de eerste regel. We hebben geleerd, Ki Shem Hawaii, dat de naam Hawaia, dat de Shem van HaShem, van Hawaia, waar is, dat is dan, hij gaat het, dis, uh, hij noemt, hij geeft hier, citeert hier, een vers van de Dvarim, van het, vijfde boek van Moshe, van de Torah. Want de naam van Hashem is geroepen of geschreven over jou. Sato Nikra betekent geroepen, en betekent ook geschreven. Dat de naam van Hashem is geschreven boven jou, en boven jou is het het voorhoofd van ons. Ik denk, naar aanleiding van dit vers eh, hadden de Torah geleerden eh, Afgeleid dat uh, een mens moet dragen, moet dragen, Jood moet dragen, Twielen. Dat staat geschreven. Want de naam Hawaia wo, wordt uh, geschreven over, boven jou, dus uh, op het voorhoofd. Voor je roem in ga zij zullen ontzag hebben voor jou. En. De zoger zegt, wat is dat? Let op. Waarover staat, waar gaat het over in de Torah, wanneer dat staat, waar het wel staat, waar het in de Dwarim, ja, in het vijfde boek van de Torah, waar gaat het over? Eén in in de resha, dat zijn de tvil in van het hoofd. De in Schwakadisha dat die zijn de hele naam in de orde van de letter. Kijk nou wat we extra, wat we diep, diep, in de diepte, in de diepste kawana, wat we leren over die tvieren waar we vele, vele tientallen pagina's geleerd hadden uh, in de Prietschaïm. En dan is het als het ware de bekroning van deze studie van Prietschaïm die wij dus dat... Heel uh, pakket van deze kennis van de tweeling hebben we dat geleerd. En nu leren we dit voorschrift, het tiende voorschrift uit veertien die de zoger behandelt. In uit de tot, de, het totaal van veertien voorschriften. Die gaat over het vieren. We keren terug naar onze eerste oorspronkelijke pagina, Reshkaf 11, 221. Ik zie wel dat wij zo'n kleine 30 pagina's nog hebben te gaan in dat eerste boek, inleidende boek van de zoger zelf. En dat boek geeft ons de sleutels tot de verdere studie van de zorg. En natuurlijk tot alle hele studie en van het geestelijk. Uh, dus nog een keer pagina riskaf 1 221 Hasulam de rechterkolom de regel. De referentie van de Oud Resh lamet Zijn 237 Pekuda Asira Vechule Dubbele punt Amitswa Tvega Asirite Lehaniach Tviel u lega schlima tsmu drijba tzura gailu na twee De tiende mitswa is lega nie Om tfilin te lechen. U lega en zichzelf heil maken. Aan te vullen. De regel 3. Batsurahinuna. In de hogere vorm. Of in, door in de hogere eigenschap. Dus naar de vorm. Naar de hogere vorm. Naar het hogere beeld. De regel 3. Naar de punt. Schrekatuwa. Wei vrij Adam bet Salmo punt omdat het, omdat het geschreven staat, en Elohim schiep de mens naar zijn beeld. En dat woordje, celm, zit hier. Salmo, bij salmo betekent naar, be is in. We vertalen dat als naar. Tsalem dat is beeld. En o, aan het einde, zoals we dat geleerd waven, verwees naar hem, hij, he, Naar zijn beeld. Wat maar vier naar de punt? Roshecha, Roshecha, Alecha ke hij opende en zei: hij opende discussie, Begin uh, erover hebben, over dat vers. Roshecha, Roshecha, Alecha, het hoofd, jouw hoofd boven jou is als karmel, Later zullen we ook van het woord karmel, de berg die heet karmel, we zullen ook leren, uh, wat is dat karmel, kijk karmel, we zullen dat leren, heeft gebadre 290, uh, we zullen leren wat het inhoudt enzovoort. Uh, de regel 5. Mikra ze ...he madno vanishen Dit vers hebben we goed geleerd. En die werd bij de twee woorden zijn synoniem. We hebben dat geleerd. Dit vers hebben we geleerd. Abalroch, alej, alecha... ...ke karmel... Zes. Zehu Rosh Ha'ilion, Tviden Shelirosh, zeifin Shel Melacha'ilion, Akadosh Hawaia. Waite Acht Rishunot. Aval Rosh Ha'mar, that tweede stukvers van Shira Shirim, Aval Rosh Ha'mar, Jauhof boven Jau is <laughs> als <laughs> Karmel. <laughs> Zes. Zehoroshelion, dat is dus verwijst, ze spreekt over, dat is het hoge hoofd, twilen, shalirosh, van het hoofd, zeven, van wie? Van het hoofd, en dan gaat hij verder zeven, van de hoge koning, van de hoge heilige koning Hawaii. Boot je in de ingekerpde letter. Met in de ingekerkte letters. Regel 8. Punt. Het is een geweldige oort wat we gaan, gaan nu leren. Goed, goed, goed kijken. Want in deze zorg is de tijd de plaats voor onthulling. Ja? Daarom, bijzonder, bijzonder. Eh, concentreren jezelf. En dan losjes, ja? concentreren niet, betekent niet... Eh, Zoals we dat zeggen, dat uh, een beetje plat zo met concentratie door, uh, als het ware, a gekneep, gekneep, gekneepte billen. Maar losjes moet het zijn. Aan de ene kant, volledige, volledige concentratie. Helemaal net of je grijpt het met je ja, van binnen uh, en niet vastlaat. En aan de andere kant... Glaten heet ja, rechts en links. Twee krachten van het heelal. Kol od we od acht, shebashem havaya hier nee, parasha, achad bat filin, wekah, shemakadoos, hakuk, tien, beparashi, atfilin at filin, basederaut, Kijk nou, parallel hoe dat trekt. Kijk, kool we elke letter en hij voegde toe de regel 8 shebashem shabashem die in de naam hawaaii. hier parasha, is één, de regel negen, één parasha, één fragment in dit filum. We gaan shem akadosha hakuk en so. Is de naam, de heilige naam, ingekerfd is in de regeltje, in de fragmenten van dit vielen, in de orde van de letters, zodat naar behoren. Elf. We hebben geleerd. De regel elf. Kishem Havaai, Nikra lecha, Wijer u mimcha. Hij loodt wel hem hashem akados, liefiedert in seder, aotjot. Elf, nadat, kies hashem, want de naam van Hawaia is geruup of is geschreven boven jou. Weer u, Mimcha, en zij zullen ontzag hebben voor jou. Elohem Tviren, Shorosh, dit over zegt ons. Waarvan, wat is dat? Waarom zullen zij dan vrezen uh, of ontzag hebben voor jou? Dat zijn de Tviren van het hoofd. shema shema Kadosh, dat die zijn de heilige naam deze zender in de orde van die letters regel 14 dat was de vertaling van deze onze woord bij jou advaring kiep le koud alleen mee vijftien lees kanen Nasarak de kerk gaat halal om schaadt juk na je kmo schikaduw zei vriendin lae, pikuda de lemeihan Lemiskane miskaney, niet halal ach tin basot bo malhud adam be 19 קדמутים. what did she do? she used to imma asifat lebarta twenty men. shari dei hitkalalut twenty one malchut ba'imma. naflu at van eile lemakom tvalif Wolonis Arba ima ki imat van mij 23 belvade. Wanneer hansaat van eilde abou 24 zon. De Hainu Schep hinad aba shba hem laka ha zeiran 25. Of ima shba Lakha laka 26, liep gingat, mama's. 800, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, is 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, de, het voorschrift om uh, lief te hebben of uh, aardig te zijn, genadig te zijn met een arme, herinner je nog? En alles hangt er uh, samen, de hele, wat, wat zijn allemaal die, die voorschriften? Dat is de, de wijze waarop wij door het vervullen van die voorschriften op de, dat wij uh, mogen licht mogen ontvangen van het hogere reding ontvangen van het hogere dat is dat zijn die voorschriften in geen moraal dat, op deze manier ontvangen we mogen van boven let op de 14 de uitleg van woorden kiebapikud alleen gaan le want in het voorschrift om de armen genadig te zijn. Vijftien. Hanale, zoals boven gezegd werd. Goed getellijk woord hoor wat hij zegt. Nasa rakat gala. Door dat uh, voorschrift is geworden alleen maar het begin. Hamshachad, diukna ila. Het begin van het van het aantrekken van het hogere, het hogere beeld. Zestien. Welke hogere beeld is? Tselem Elohim, het beeld Gods. Zoals men dat traditioneel zegt. Maar dan is het Tselem van Elohim. Ja, mogin van Elohim. Tselem is mogin. Komo'sha gatufleel, zoals boven is gezegd. Geschreven, gezegd, zeven. Shaliydei Pikuda, de Medele de meikh, de miskani, dat door het voorschrift van het genadig te zijn aan voor de voor arme, let op wat bereikt er, wat wordt door bereikt. Nicolaus Ima bij Malchut, Ima werd samengevoegd tot de Malchut met de Malchut, achti. Basot in de essentie van zoals gezegd, wordt, gezegd is in de Torah. Na de Adam het zal moet hoe hoe moet hoe moet hoe moet de moet hoe moet hoe moet hoe moet en moet hoe moet hoe moet En moet en moet en, En hoe wat hij da en weet. Dat is wat we hebben geleerd. Dat, dat is het de essentie van uh, het verschijnsel. Herinner je nog dat aan het begin van de zomer ergens we hebben geleerd. Van dat Ima leende aan haar dochter haar uh, jurk. De regel 20. Wat hebben we dat geleerd? in het begin ergens, zie je, dat staat in de oot. Jood zei, in de oot 17. En we zitten nu al, Baruch Hashem, in de oot 237. Zie je, aan het begin, dat was, hebben we toen dat geleerd. En nu gaat je ons, brengen dat ons in het kort, wat hebben we toen geleerd? Van die Ima, van de moeder, die, die schijnt, herinner nog, die uh, leent haar dochter aan haar dochter, haar, haar jurk Charidee, ze, dat daardoor, Charidee hit Kalalut amaal goed bij Ima, dat door de samen, fa, samen, um, dat door het toevoegen, samenvoegen, beter te zeggen. Dat door het samenvoegen van de Malchut aan de Ima. Of door het samenvoegen van de Malchut in de Ima. Malchut steekt op. Herinner je nog naar de Ima? Naar de Bina. 21. Na vloei, at van hele, vielen de letters hele van Elohim. Herinner je? Elohim was de naam van uh, Bina. Dan de letters Eile, die vielen naar de plaats van de zon, 22 volonisch haar en bij Ima zijn overgebleven alleen maar de letters Mi. Remember, Mem en Jude Mi. En de nihi, en oftewel Eile uh, de letters nihi, sorry, de, de, uh, de, de nehi maar, zeeranpien, uh, bena zeeranpien en mal van haar, oftewel Eile die vielen in een lagere trap traden. Dat is de zon. De regel 23, Dat is dat. Dat is de essentie van de tweede symptoom. Wanneer we gaan en het wordt geacht, shaat van Eile de Abweima dat de letters Eile van de Aba in Ima, de letters Eile van de naam Elohim van Abba en Ema, ja erdoelik, genad zo'n geachtlet op, alsof die, dat, alsof die letters, eile van Abba en Ema, dalde af naar de zoon, naar de zehir en binnen een nukwa. De heinu, vier en dat wil zeggen, schepchinnat Abba, shebashem, shebashem lakach, zehir en dat wil zeggen, dat het aspect Abba, die, in hen is, Sheba hem. nam ze Jiran Pin. Ja, dus de Eile, die viel dus naar de Jiran naar de Zon. En dan, van Abba de Abba, nam, de Abba die viel dus naar de Zon, nam ze Jiran Pin. Of hij ima, in dat, in dat aspect, Iema van hen, ja, die dus af die vielen in de Zon, uh, nam de Nukwa. Het dat, dat, dat die dat de eile, die, die van de hogere trap treden als in de tweede zin, eigenlijk, uh, de eile van de Bina, die vielen in de gar, in de ketterhochma van de Zirampin en Nukwa. We hebben 26 liefjes genaderd, zo'n mama's, dat op. En die elef van de Abba en Ima die gevallen zijn, uh, die als het ware gevallen zijn uh, in de zon, omdat hij al goed is opgestegen naar de, naar de Bina's, zoals we dat geleerd. Dan die, um, die zijn geworden als daadwerkelijk als de zon, die, ja, de eilen van de abuïma, die zijn gevallen naar een lagere, naar, een, naar, de, naar de zon. Die zijn net als zon. En nu, volgens het principe 26. Die hae johna johredletachtona mogen want een, een hogere trap treden, die afdaalt naar een lagere trap treden, die wordt als hij, die wordt als die lagere trap treden. dat leren we ook heel erg goed van deze twee, van Eigenlijk, dat verschijnsel van, als een hogere afdaalt naar een lagere, wordt je net als lagere. En omgekeerd is ook het geval, uh, als een lagere stijgt op naar een hogere, die wordt absoluut net als hoger. Waar idee 27, hier wie, hoe hazonp je 28, hakat noot, shell, sel emelokim, klamar, nechden het vindt achroes mechom schegam ima atzma heeft sida pechinaat de linker koolom de agarshala ter eichel agar shela zo ki naflum in meina twee gimme lakilim eile shahem bina we zijn Shell Dri Aaser sferotchela. Verloren Aruba, die im bet en atvan. Fir mi. Schijn ketter de aaser nu Gimel Rishonot zes de orod. Walonisch arba kilim de mischela ela zeven. Orod de ruach Nefesh levade. Or haar ruach bekli ha kete keter acht. Waar haar bekli de hoogma geweldig hoe hij ons dat geeft. Eigenlijk weten wij we dat allemaal, en we hebben dat veel geleerd, ook veel voorbeelden gehad, nog in onze zogerlessen, en nu goed kijken, dat, het, hey, dat, dat jij het opfrist, in jouw geheugen, tussendoor, dat hij kijkt naar nou hoe hij geduldig is, dat hij ons dat weer en weer, dat nog een keer, dat voorlegt voor ons, dat weet veel in, verdiepen, dat allemaal in onszelf. De rechterkolom, de regel zeven na de punt. Waar die tegen hem hier wie als zon, en door, daardoor, door hen, door, de, door die eilen van de aboeïma, die afdaalden, niet vielen, had ik gezegd, vielen vallen niet, afdaalden afdaal, af naar de zon. Beter te zeggen. Maar goed, hij had het ook, geloof ik, ergens ja, hij maakt ook zelf, hij zelf dat gebruik aan ja, na vloer, ja. 21, had hij het ook gesproken over die letters Eile, die vielen naar de plaats van de zon. Uh, de regel 27 naar de punt. Waar En daardoor, hier wie zon de zon, verkregen, de zon, het goed opletten, het aspect van de kat nood de katnoet van ditzelfde Elohim. de katnoet 28, van het beeld van Elohim dus dat, dat is van dat vorige, herinner je nog, van het vorige, vorige voorschrift, van dat, uh, van dat voorschrift, om genadig te zijn voor de armen, maar dat is, was alleen maar de katnoet van het godsbeeld, ja, of van het celem van het van Elohim. Daarom zo schrijf je dat celem zie je, in regel 28, het derde woord als afkorting. Tzadi, lamet dubbele apostrof, mem. Want elke letter hier, van die drie letters, heeft een zekere betekenis, een zekere, weer, geeft weer zekere elementen van het besturingssysteem. Klaar dat wil zeggen. Wakblieros dat wil zeggen. Wat betekent katnut. katnoot. Wakblieros. Deze uiteinde zonder hoofd. 29. Misschien is hij iemand, maar waarom is het zo? Omdat de ima zelf heeft Sida verloor het aspect van haar gar door waardoor, door deze. Samenvoeging in partnerschap. De, door deze samenvoeging in partnerschap, let op, met de zon, verloor zij het hoofd, want zij daalde af naar de zon, en de zon op hun eigen plaats hebben geen hoofd. Kina mena want, hij zegt, let op, hoe hij, hoe hij dat geweldig ons dat uitlegt. Kina mena, twee gimela kilimena, want er vielen van haar drie, Kilim, Eile, zeggen welke, welke kilim, drie kilim, Eile, zijn bijna zeer Antinne, maar goed van haar kinsverod. De regel drie. Voloni, Charuba, en er bleven in haar over alleen maar twee letters mem en jud, zo zoals hebben we dat geleerd. Vier, vier, Welke letters imem Mem en u zijn in, als we die in Sfirot weergeven, dat zijn alleen maar ketter en hochma van haar tien Sfirot? We hebben daar, en het is bekend, vijf. dat het ontbreken van drie lagere, en je goed kijken wat die was nu gezegd, reden nog dat dat principe wat we hebben geleerd van omgekeerde relatie tussen lichten en kilim, Dat uh, omdat het ontbreken van drie onderste kilim doet ontbreken drie eerste lichten. Dus drie Welonisch arba kilim de midische En er blijven in haar kilim mie alleen maar lichten de regel zeven roog en Ja, omdat twee kilim zijn er alleen maar. En als er twee kilim zijn er en niet meer dan zijn er alleen maar twee, twee lichten neffers en roog. Hoor haar roog beklikt de keten, het licht roog in de kli keten. Acht. we horen bekli de chochma, en het licht nevis in de kli chochma. Ja, tot nu toe hebben we het allemaal wel eens geleerd en wel eens en sinds kort. Uh, maar het is wel erg goed om dat nog een keer door te nemen en verdiepend laten dat zakken in jezelf, zodat so je het goed snapt en voelt hoe het functioneert want op dezelfde manier functioneert het bij jou, absoluut op dezelfde manier, we zullen het later leren horen wat je ons nu vertelt precies hetzelfde wat gebeurt met de zon, gebeurt het ook met ons acht na de punt, waar ken lo le negen le zon, rak wak blirosh en daarom kon zij aan de zon geven alleen maar wak zes onderste hoofd. Ja, omdat zij had alleen maar uh, mi en van mi kon zij alleen twee kilim en van twee kilim had zij uh, gestraald naar de zon, wat kan ze geven, als ze alleen maar die twee kilim heeft, met twee lichten nevers en roog, dan kan ze ook dat overeenkomstige uh, licht geven van de neffers en roog, de, oftewel katnoot, negen, na de punt. Weim t'in ken, od lont is lama zon bij de na mochin digar, hij niet Met op opletten. oplet, weim ken en indien het zo is, tien, od lont is lama zon, de zon is nog niet volbracht, nog niet aangevuld. Uh, in, de, in het beeld gods, in het hogere beeld. Welke hogere beeld is? Regel 11. Mogen de gaar, dus niet mogen van de katnoot, maar mogen de gaar van die Tselem Elohim heten, die het beeld van Elohim heten? Ja, die heeft alleen maar katnoet. Vizesha merle anhat filin tval, Ula slama garme Badiukna ila. Dertin. Sharidai pikuda dit vilin, Mam ha'gar hag hazon. le hason fertin, Shemoshlamat celam illaa. En dan komt dat, dit voorschrift van wat we leren nu uit dat die in de voorschrift, om gaar aan te trekken, ja, om het beeld God, zoals we dat noemen, oftewel het beeld van Elohim, het van Elohim, mogen van Elohim, van de, eigenlijk van de gaar, van de, waarom heet je dan Elohim? We zullen kijken, we zullen zien, maar dan gaar, mogen van de gaar, uh, aan te trekken en daarom komt daarvoor komt dit voorschrift wat wij leren in deze oort We zullen meer mm. dat is wat hij zegt in onze oort Laan gaat twilling om twillingen te leggen. twaalf Olaaslamagarmij om je om zichzelf heil te maken zie dat aslama, van woord Shlomos, Shalem heil. Om zich heel te maken, oftewel aan zichzelf aanvullen, heel zichzelf maken in het hogere beeld. 13. Schalidei pikou dat het filin, en dan legt het ons nu even uit, dat door het voorschrift van tvilin, mam garla, het filin, mamsichina garla zond met op trekt men gar naar de zon. Dus de lichten gar naar de zon. Dus neshamachai en We zullen leren wat is dat precies. Maar licht men dat de gar. Licht men, uh, trekt men de gar, licht gar naar de zon. Dat zijn de mochen van de gadelot eigenlijk. Dat welke mochen de gar zijn eh, het volleende, het voltooien heelmaken van het Hoge Beel.